Welkom bij Maskers en Mysterie. Francis is een man van twaalf stielen en dertien ongelukken. Altijd is hij wel verwikkeld in een of ander duister zaakje. Zo wil hij ook weer vandaag zijn ex-vriendin en callgirl van beroep ertoe overhalen... ...een zekere Albert Lemoine te strikken. Albert is bankbediende en Francis denkt in Albert een uitstekende toegang te hebben gevonden... ...naar een goed gevulde spaarpot. Een gezellig avonduurtje is een hoorspel van Charlemaitre in een Nederlandse vertaling van Nico Raman. Precies. Goeie avond, Colette. wat oh, had ik hier niet verwacht. Ik dacht dat je aan zee zat. Zoals je ziet ben ik terug. Ben je alleen? Ja, ja, ja, ja. kom binnen. Ben je al lang terug? Een paar maanden. Ja. Oh, en ik dacht nog wel dat je recht naar mij toe kwam. Is dat een verwijt? Nee, nee, nee, nee, nee, een vaststelling. Meer niet. Problemen? Nee, nee, nee, nee, nee. Verkoop je nog altijd auto's? Zo links en rechts een beetje... Ik klaag niet. Ik vermoed dat je niet alleen komt om dag te zeggen. Nee, dat is juist. Je zou me een kleine dienst moeten bewijzen. Ah? Nee, maak je niet ongerust. Het is volledig binnen jouw werksfeer. Uh, wat bedoel je daarmee? Je bent toch nog altijd uh, hostes, of niet? Wel, je moet iemand ontvangen en een beetje verwennen, meer niet. Verwennen? Ik leg het je wel uit. Geef mij eerst iets te drinken. Hm? Whisky? Ja, graag. En uh, je moet het niet gratis doen, hoor. Ik werk voor een klant en ik kan je dus goed betalen. Dat is te beter, want van gratis diensten word je niet rijk. Chin-chin. Chin-chin. vooruit, vertel op. Ik heb een studiootje gehuurd. Voor een week of twee. Jij moet daar een mannetje mee naartoe nemen. Tja, en daarna? Daarna, niks meer. Je zorgt ervoor dat ik een paar pikante foto's kan nemen en het is voor mekaar. Chantage? Nee, nee. Wat dan wel? Oh, iets banaals. Het is beter dat je de details niet kent. Ze zijn trouwens ook niet belangrijk. Ik denk niet dat ik het doe. Zeker als ik niet weet wat erachter zit. Wel, kijk. Maar eigenlijk gaat het over mij. Over mij alleen en over mijn toekomst. Hmm. Ik, ik vind dat ik mij genoeg afgesloofd heb... dat ik mij nu stilaan moet gaan vestigen. En daarom heb ik die foto's nodig. Als je me helpt, breng je dat 30.000 francs op. En als je weigert... Wat als ik weiger? Dwing me nu niet vervelend te worden, Colette. De politie vraagt zich trouwens nog altijd af wie Paolo heeft geholpen bij zijn ontsnapping. Ah, dat is het. En waarom ik? Voor dat geld kun je genoeg rieten krijgen die... Die allemaal domkoppen en kletskousen zijn, ja, ik weet het. Alleen, ik heb hulp nodig van een intelligente vrouw. Een discrete vrouw, waarop ik kan rekenen. Waarom een intelligente vrouw? Is jouw slachtoffer misschien een intellectueel? Het is toch een zeer ernstig man. Ernstig? Ja. <laughs> hij is 45, getrouwd met een mooie vrouw van 30... en verliefd erover over zijn oren. Geen haar op zijn hoofd dat eraan denkt zijn vrouw te bedriegen. En ik moet hem... Um... Wacht, wacht, wacht. Hij is net terug uit vakantie. Zijn vrouw blijft nog twee weken langer aan zee. Overdag werkt hij, maar s'avonds is hij alleen... en voelt zich totaal verloren. Hmm. Hij eet in een klein restaurantje, dicht bij zijn huis... Hoe weet jij dat allemaal als hij nog maar net terug is? Het is dus eigenlijk een oude kennis. In zekere zin wel, ja. Je zegt hem natuurlijk niet wie je bent, maar je zegt hem wel dat jij in die studio woont... en nadien verdwijn je met de Noorderzon. En als hij niet bijt? Het restaurantje heeft maar vijf of zes tafeltjes. Het kan dus niet zo moeilijk zijn je aan zijn tafeltje te installeren. Dat lukt je wel. Ja, kijk eens, een gesprek aanknopen is niet moeilijk, maar... Uh... Dat hij met mij meegaat naar die studio, dat lijkt me andere koek. Kom, kom, nu onderschat je jezelf toch, hè, liefje? Ik zei wel dat het een ernstige man is, maar ik heb nooit beweerd dat hij blind was. En als jouw charme alleen niet volstaat, dan giet je maar lekker vol. Zijn naam is Albert Lemoyne. Zeg zeggen dat ik tot mijn 45ste heb gewacht om een martini punch te drinken. Het is lekker. Ober, nog twee alsjeblieft. Oh, nee, nee, nee, dat is te veel. Ik, ik ben dat niet gewoon. Oh, wees maar niet bang. Het is helemaal niet gevaarlijk. We nemen straks een taxi, u stapt uit voor uw deur en u slaapt als een pasgeboren baby. Gek eigenlijk. Als iemand mij vanmorgen had gezegd dat ik de avond zou doorbrengen met zo'n mooie en charmante dame als u en Martini puntjes zou drinken. Komt u hier vaak? Nee, nee, nee, niet zo vaak. Ik ga niet zo dikwijls uit, weet u. Ah, maar ik ook niet. En mocht mijn vrouw niet met vakantie zijn, zou ik hier zeker niet zitten. Ze zou trouwens nogal opkijken, moest ze mij hier zien. Is ze jaloers? Jaloers? Nee, ik denk het niet, nee, maar... Ik denk toch dat ze het niet prettig zou vinden. Hm. Het is een... ja, Hoe zou ik het zeggen? Ze is streng opgevoed, ziet u. Ja. Ja, ik snap het. Vindt u het niet vreemd dat ik gehuurd ben met een mooie jonge vrouw? Nee. Nee, helemaal niet. Waarom denkt u dat? Oh, ik weet het nu wel. Een ongelukkig mannetje zoals ik. Ik ben niet bepaald aantrekkelijk. <laughs> ik begrijp trouwens niet goed waarom u zo vriendelijk voor mij bent. Oh, een kwestie van toeval, denk ik. U was alleen, ik was alleen... En we zijn elkaar aan hetzelfde tafeltje tegengekomen. Mochten we niet midden in de vakantieperiode zijn... ...zouden we ongetwijfeld allebei snel een hapje gegeten hebben... ...zonder elkaar een woord te zeggen. Ja, u zult wel gelijk hebben. Gaat u binnenkort ook met vakantie? Dit jaar niet, nee. Ik ben nog maar net aan het werk zitten. Ik heb nog geen recht op vakantie. Ah, ja, natuurlijk. En vindt u het niet erg om alleen te wonen? Oh. Liever alleen dan opgescheept te zitten met de een of andere zeurpiet Daar kan ik in komen Tot zo'n jaar of vijf geleden dacht ik er net zo over oh. ja, Voor mij stond het vast dat ik nooit zou trouwen En dan, ja, op een goede dag Is het er toch van gekomen Hoe hebt u uw vrouw leren kennen? Oh, dat is een heel verhaal ik werk als bediende in een bank. Hmm. En op een goede dag werd Denise als hulpboekhuisder aangeworven. Ze moest eerst een proefperiode doorlopen en dat ging niet zo goed en ze zou ontslagen worden. Maar mijn dienstchef was net ziek en ik moest haar dus zeggen dat ze niet aangenomen werd. Ik was geïntimideerd, ik, ik was dat helemaal niet gewoon. En dus heb ik haar eerst uitgenodigd om een aperitiefje te drinken. En toen ik haar dan vertelde dat ze ontslagen werd, is ze beginnen te wenen. Ik heb geprobeerd haar te troosten en haar beloofd dat ik haar zou helpen om ander werk te vinden. En, en toen, ja, een maand later, heb ik haar gevraagd of ze met mij wou trouwen. Is dat niet mooi. En, bent u gelukkig? Oh, heel gelukkig. Ik verdien goed mijn brood en op de bank ben ik nu hoofd van de boekhouding. Ik heb een huisje geërfd van mijn ouders en ik heb nergens schulden. Ja, toen we trouwden hoopte ik wel dat we een kindje zouden krijgen, maar ja... Je kunt niet alles hebben, nietwaar? En uw vrouw? Is ze ook zo gelukkig? Uh, ja, dat weet ik niet. Ja, ja, ik denk het wel. Ik heb het mij eerlijk gezegd nog nooit afgevraagd. Ze doet te huishouden, ze zorgt voor alles. En, ik verzeker u, haar talent voor de keuken is groter dan die voor de boekhouding. <laughs> ja. Hoe laat is het? Nauwelijks tien uur. Nauwelijks? Gewoonlijk ga ik rond deze tijd al naar bed. Wel nou, precies daarom. Voor één keer mag u tot het einde gaan. Tot het einde gaan? Van de avond bedoel ik. Hm. Uh, trouwens, mag ik u een kleine dienst vragen? Ah, natuurlijk, vraag maar. Waarover gaat het? Wel kijk, omdat u daarnet zei dat u op de boekhouding werkt. Ik heb pas iets geërfd en de notaris heeft mij een soort balans toegestuurd. Alleen versta ik er niks van. Eerlijk gezegd weet ik niet eens of ik iets zal erven of dat ik iets zal moeten betalen. Oh, daar moet u mee opletten, weet u. Oh. Het gebeurt dat men beter een erfenis weigert dan dat men ze aanvaardt. Echt? Ik zou u zo vriendelijk willen zijn. Als u het niet erg vindt, dan uh, lopen we eventjes tot op mijn appartement. En dan laat ik u de papieren zien. We kunnen dan nog een slaapmutsje drinken. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik wil u heel graag helpen, hè? maar ik ga niks meer drinken. Ik, oh, ik denk zelfs dat ik nu al een beetje te veel op heb. <laughs> Kom, laat ons dan maar opstappen. Een beetje frisse lucht zal u goed doen. Hè? Ja, weet u. Ik geloof dat ik nog nooit op zo'n gezellige manier mijn avond heb doorgebracht. Fantastisch. Je bent gewoon een prima hostess, Colette. Ik begin me trouwens af te vragen waarom wij niet vaker samenwerken. Omdat ik niet echt scheutig ben op dit soort werkjes. Ik weet niet wat je met die sukkelaar van plan bent, maar ik ben er niet bepaald trots op dat ik je geholpen heb. Wel, ik zal je een goed raad geven. Vergeet al wat er gebeurd is. En kijk uit dat die kerel jou niet meer terugvindt. En... eh. Uh... Mocht het in je mooie hoofdje opkomen om mij te saboteren... denk eraan, ik weet je te vinden. Ja, daar twijfel ik geen minuut aan. En ah ja, mocht hij op een dag toch voor je staan... dan maak je dat je wegkomt, hoor je? Ja, ja, ik heb het begrepen. Is het de bank waar hij werkt die je interesseert? Ik vraag je net om alles te vergeten. En mijn geld? Uh, ik kom een van de dagen nog wel eens langs. Op het ogenblik zit ik een beetje kort bij kast. Ciao en uh, bedankt. Meneer Lemoyne? Ja? Ik moet u spreken. Maar uh, wie bent u? Meneer? Uh, twee witte wijntjes, patron. Uh, wie bent u, meneer? Hoe kent u mijn naam? Direct, meneer, direct. Hoe gaat het met mevrouw Lemoyne? Alles goed? Ze komt bijna terug naar huis, geloof ik. Hm? Volgende week? M maar zeg nu eindelijk wie u bent. Ah ja, Delage. Paul Delage. Huh? Dat is natuurlijk niet mijn echte naam, maar het is onder die naam dat we samen zaken gaan doen. Zaken? Houdt u van foto's van een beetje stoute foto's, meneer Lemoyne? Nee, helemaal niet. Geeft niet. Bekijkt u toch deze, maar eventjes? Dat is afschuwelijk. Ja, en dan is er ook nog deze hier. Oh, vreselijk. Kijk, ik weet niet wie u bent of wat u van mij wilt, maar... Maar dat is vreselijk Persoonlijk vind ik het niet zo erg Maar het zou inderdaad kunnen dat mevrouw Lemoyne er niet wild van wordt Dat is het dus Precies, niks meer en niks minder Om dergelijke kunstfoto's alleen maar te verzamelen ben ik nog een beetje te jong Hoe bent u aan deze foto's geraakt? Dat is bijzaak Ik heb ze en dat volstaat denk ik En we spreken af dat ik ze niet aan uw vrouw toon, goed? Maar ik heb die vrouw maar één keer in mijn leven gezien Toevallig ze heeft me meer doen drinken dan ik gewoon ben... en toen heeft ze mij met een voorwensel mee naar haar appartement genomen. U hoeft zich helemaal niet te verontschuldigen, ik begrijp het wel. Het is trouwens geen misdaad. Ik weet het, u denkt nu... Ja, dat kunt u wel zeggen als man, maar mijn vrouw denkt daar helemaal anders over. Maar dat hoef ik u niet te zeggen, nietwaar meneer Lemoine Maar waarom ik? Ik ben maar een kleine bankbediende. U kunt toch wel vermoeden dat ik helemaal niet rijk ben? Wees maar gerust, meneer Lemoine Uw spaarsentjes interesseren me niet. wat dan wel? Geld. Veel geld. En aangezien u er zelf niet veel hebt, zullen we uw bank moeten inschakelen. Bent u gek? Waarom? Banken hebben toch geld? U, u bent gek? Wat beeldt u zich in? Dat ik, dat ik maar naar een kassa moet stappen, dat ik mijn zakken kan beginnen vullen. Kijk eens, kijk eens, ik ben niet gek. En ik beeld mij niks in, maar ik weet heel goed wat een boekhouding is. Ik weet dat u elke dag miljoenen verhandelt zonder dat er één cent door uw handen komt. Als hoofdboekhouder controleert u al de bewerkingen. Daarom heb ik u uitgekozen, meneer Lemoyne. Dan bent u verkeerd ingelicht, meneer Delage. U maakt van mij geen diff... Kom, kom, gebruik toch geen vieze woorden. Luister, even naar mijn plan. Drie dagen geleden heb ik in uw bank een rekening geopend... op naam van Paul Delage. We wachten nog een paar dagen en... Uh, laat ons zeggen, volgende dinsdag doet u twee verrichtingen. Een sommetje van... plus 30.000 francs... op de rekening van Paul Delage... Ja, en waar u de min 30.000 fran boekt, dat laat ik dan aan u over. Volgende week, euh, volgende vrijdag bijvoorbeeld... ga ik naar de bank dat geld afhalen... en we ontmoeten elkaar opnieuw in dit café voor het aperitief. En de foto's, natuurlijk. Voilà, zo eenvoudig is dat. En als ik weiger? Als u weigert? Dan zou ik verplicht zijn een paar van deze foto's aan uw vrouw te geven. Daarmee kan ze zonder moeite een echtscheiding krijgen, denkt u niet? En hoeveel zou u dat kosten, meneer Lemon? Hoeveel? Heb je weer geen honger, Albert? Niet echt, nee. Sorry, schat. Waarom ga je niet naar de dokter? Ik ben toch niet ziek? Het gaat wel over. Maar wat gaat er over? Ja, Als je niet ziek bent, dan is er toch iets anders? Nee, echt niet... Ik heb veel werk op de bank. Na de vakantie is dat altijd zo. Dat is alles. Maar de vakantieperiode is al twee maanden voorbij. En al die tijd loop je met een begrafenisgezicht rond. En als ik er iets van zeg, antwoord je dat het wel zal overgaan. Hm. Goed dat ik niet achterdochtig ben, want uh, anders zou ik mij nog dingen gaan inbeelden. Welke dingen? Ja, wat jij zo al gedaan hebt toen ik er niet was, tijdens de vakantie. Maar schatten, dat meen je toch niet? Ja, ja. Ach, ik maak een grapje. Ik zou toch nooit... Nooit wat? Ik zou jou toch nooit bedriegen, schatje. Wel, het zou anders je gedrag van de laatste weken wel kunnen verklaren. Ik kom alleen maar buiten om naar kantoor te gaan... en na kantoortijd ben ik binnen het half uur terug thuis. Behalve gisteren. Gisteren? Hm? Gisteren heb ik één glaasje gedronken met een collega... Dat is toch geen misdaad? Ja, maar voor de vakantie ging jij ook wel eens iets drinken. Maar toen kwam je blij thuis en vertelde je alles. Maar nu... Ik zou nu echt eens willen weten met wie jij iets bent gaan drinken. En waarover jullie hebben gepraat. Denise, nu moet je eens goed naar me luisteren. Het is niet wat je denkt. Uh, een ogenblikje, Albert. Denk goed na. Als je nu bekent dat je me bedrogen hebt, ga ik zonder problemen van je weg. Maar als je me bedrogen hebt en je blijft liegen, dan kom ik dat vroeg of laat toch te weten. Maar dan zal ik het je nooit vergeven, hoor je dat? Ik heb je niet bedrogen, Denise. Dat is de waarheid. Ach, gelukkig maar. Nochtans stond jij een paar minuten geleden op het punt mij iets te bekennen. Ik? Mm? Ik geloof dat je gelijk hebt, schat ik. Ik moet toch maar eens naar de dokter gaan. Eindelijk. Ik heb inderdaad getwijfeld of ik nog wel zou komen. Oh ja, en waarom dan wel? Waarom? Om, omdat ik er genoeg van heb daarom. Is dat zo? Wel, stel u voor, ik heb er ook genoeg van. Toen ik vanmorgen naar de bank ging, was mijn kleine provisie er niet. Nee, ik, ik kon niet. Trouwens, ja? trouwens, ik kan niks meer doen. Ik ben van dienst veranderd. Denkt u nu echt dat ik dat ga slikken? Het is de waarheid, ik zweer het. Ik kan niks meer doen. Wel, als het niet meer kan, dan kan het niet meer. Dan gaan we elk onze eigen weg. Dat is alles. Wat bedoelt u daarmee? Gewoon dat ik dan naar een andere bron van inkomsten zal moeten zoeken. En dat u het een en ander zal moeten uitleggen aan uw vrouw. Betekent dit dat u haar... Ja, wat kan ik anders doen? Ik weet wel, u bent een vriendelijk man... Het is niet dat u van slechte wil bent of mij tegenwerkt, maar ik ben ook geen liefdadigheidsinstelling. Maar ik heb niks meer. U kunt mij toch niet zomaar de grond inboren voor het plezier? Voor het plezier doe ik het niet, hè? maar ik zal doen wat ik moet doen, omdat ik de stiel niet zomaar kan bederven. Maar geloof me, ik vind het dit keer echt niet prettig. Nee, nee. U mag het niet doen. Zoek een oplossing. Ik wil wel even wachten, maar niet te lang. Luister. Luister, ik heb gelogen. Ja, ik, ik heb gelogen van in het begin. Het geld dat u tot nu toe gekregen hebt, wel... Dat heb ik niet van de bank gestolen, maar dat was mijn eigen geld. Ik heb u alles gegeven wat ik had. Nee, toch? Ja, en, en ik kon het niet over mijn hart krijgen mijn bank te bestelen. Ik werk er al twintig jaar, begrijpt u? Ja, natuurlijk, ik begrijp het. Maar u hebt geprobeerd mij te bedriegen en daar houd ik helemaal niet van. Het spijt me, maar zonder mijn vrouw kan ik niet leven. Ik wil alles doen om haar te behouden. Ah, eindelijk hebt u uw gezond verstand teruggevonden. Ik denk dat we een oplossing zullen vinden... en ik denk zelfs dat ik iets voor u kan doen. Kijk, in plaats van u voortdurend een peulschil te vragen... zonder dat u weet waar het zal eindigen... vraag ik u nu vijf miljoen, bijvoorbeeld. U zorgt ervoor dat ik tien keer een half miljoen op mijn rekening vind... en u bent voor altijd van mij verlost. Voor altijd. Albert? Ja, schat? Heb jij je medicijn al genomen? Ja, ja, schat. Vijf minuten geleden. Tot nu toe hebben ze nog niet veel geholpen, vind ik. Integendeel zelfs. Ik vind dat je er nog ellendiger uitziet. De dokter zei dat het een beetje zou kunnen duren, maar dat ik moest volhouden. Goed, dan houden we vol. We houden vol. Meneer Lemoyne? Ja, directeur? Ik weet niet aan welke kwaal u leidt, maar eerlijk gezegd begin ik mij behoorlijk zorgen te maken. Het is niks, directeur. Het is niks. Ik ben een beetje moe, dat is alles. Ik, ik ben in behandeling. Toch geen problemen, hoop ik? Nee, nee, nee, nee. Niks ernstigs. Zoveel te beter. Probeer regelmatig een beetje te rusten... en uh, maak u vooral geen zorgen. Dank u, directeur. Wel nu, mijn beste Lemoine. Het is gebeurd. Eergisteren heb ik de laatste 500.000 fran overgeboekt. Volgende week kunt u het geld afhalen. Prachtig. Uh, ik wil niet de indruk wekken dat ik mijn woord niet haal... ...maar uh, ik heb een probleempje. Niks erg hoor, maar ik heb nog 200.000, maximum 300.000 vrouw nodig. Uh, daarna verdwijn ik echt. Ik snap het al. U laat mij niet los... U kunt de kip met de gouden eieren niet slachten. Begrijp het wel, hoor. En toch... Toch hebt u ongelijk. Mijn naïviteit was ongetwijfeld ontzettend groot en... U hebt mij meesterlijk weten te manoeuvreren, maar... Maar? U bent te gulzig. U hebt net de grens overschreden. En dan? Dat weet ik nog niet. Daar moet ik nog over nadenken. Volgende week kent u mijn beslissing. Ja? Sorry, maar ik moet je spreken. Wat is er? Ik moet je iets vertellen. Iets... Iets heel ernstigs. Vertel maar. Alles is begonnen na de vakantie. Jij was nog aan zee... En, mijn beste Lemoine, hoe zit het met die beslissing? Ik heb alles aan mijn vrouw verteld. Nee, toch? Ja. Wat een moed. En? Mijn vrouw blijft bij me. U kunt mij dus niks meer doen. We zien elkaar vandaag voor de laatste keer. <laughs> u zei al dat u een beetje naïef was, maar eerlijk gezegd had ik niet gedacht dat u zo naïef was. Of bent u dan helemaal gek? Ik? Gek? Wat doet u met uw directeur? Denkt u echt dat hij zonder meer de spons zal willen vegen over een gat van 5 miljoen? Directeur? Wa Wacht, u gaat me toch niet vertellen dat u die 5 miljoen vergeten bent? <laughs> met 5 miljoen zit je nog niet echt op rozen, maar het is toch al een aardig sommetje. Binnen. ha? Inspecteur. Je hebt me geroepen, commissaris. Ja, inspecteur, ja. Ik heb een zaakje voor jou dat. Uh, misschien op twee keer niks uiteraard, maar. dat je het toch maar eens moet gaan bekijken. Ja. Waarover gaat het? Wel op dit ogenblik enkel over een brief. Hier, luister. Commissaris. Verontschuldig mij dat ik u meer lastig val, maar ik wens u in het kort de reden voor mijn zelfmoord uit te leggen. Ja, zelfmoord. In een brief aan de directie heb ik bekend dat ik misbruik heb gemaakt van mijn bevoegdheden om mij een aanzienlijke som geld onrechtmatig toe te eigenen. Ik heb het niet voor mijn eigen profijt gedaan, maar om het stilzwijgen af te kopen van een afperser. De eisen van deze man bleken helaas zonder grenzen te zijn en zouden, naar ik zo pas begrepen heb, pas stoppen nadat de bank mijn fraude zou ontdekt hebben. Liever nog dan mijn... Nee, euh, liever dan nog meer schade te berokkenen... verkies ik er nu aan... Een moeilijk geschrift. Liever, liever dan nog meer schade te berokkenen... verkies ik er nu een einde aan te maken. Ja, dat is het. Over mijn afperser kan ik u tot mijn spijt geen informatie geven. Ik ken alleen zijn naam, waarmee hij zich bij de bank aanbiedt. Per slot van rekening heeft het ook geen belang meer. Ik schrijf u dit alles alleen om te verhinderen dat u nodeloos uw tijd verliest. Met de meeste hoogachting, getekend Albert Lemoine. Hmm. Volgt hier een PS. Ik heb verkozen op de bank te sterven om mijn vrouw een beetje te sparen. Hmm. Ik hoop dat u haar het nieuws voorzichtig zult meedelen. Ik dank u hiervoor bij voorbaat. Tja, niet te geloven. Ja. Gisteren heeft hij zich verhangen. In een vestiair van de bank. Ja, arme kerel. Hij hield van zijn bank, zo te horen. Ja, als je twintig jaar eerlijk werk levert... en dan gedwongen wordt te stelen. Alleen had hij toch nog kunnen zeggen waarmee hij gechanteerd werd. En waarom. Mm -hmm. Nou, maar als een eerlijk man tot fraude gedwongen wordt... om de een of andere misstap verborgen te houden... Ja, dan kun je toch moeilijk verwachten dat hij die misstap aan de grote klok gaat hangen? Hm? Zelfs als je op het punt staat zelf moeten plegen. Tja, dat zal wel. Hm? Maar als wij de smeerlap willen te pakken krijgen... die hem het touw rond zijn nek heeft gelegd... zullen we toch moeten achterhalen waarmee Lemoine geschanteerd werd. Ja, maar dat kan toch niet zo moeilijk zijn, commissaris. Welk geheim kan een kleine eerlijke bankbediende nu te verbergen hebben? Ondaan. Dat ben ik, inspecteur. Zelfs als zouden we deze vervalsingen ontdekt hebben... dan nog zouden wij nooit Lemoine verdacht hebben. Ja, u wist dus niet dat hij het slachtoffer was van een afperser. Och, de gedachte alleen al dat er iets in het leven van Lemoine geweest kan zijn... waarmee hij gechanteerd kon worden, is gewoon grotesk. Onmogelijk, zou ik zeggen. Ik durf zelfs nog verder te gaan. In de waanzinnige veronderstelling dat Lemoine al een misdaad zou begaan hebben... dan nog ben ik ervan overtuigd dat hij nog liever zou bekend hebben... in plaats van zijn boeken te vervalsen. Al zou hij een moord gepleegd hebben? Ja, wel eerlijk gezegd dacht ik meer in de richting van een vrouwengeschiedenis. Vrouwen? Le oh, Nee, Dat is uitgesloten, volkomen uitgesloten, niet le moins. Ja, Dus volgens u, als er al een vrouw mee gemoeid zou kunnen zijn, zou het zeker niemand van de bank zijn? Absoluut niet. Ondervraag het personeel maar. U zult wel zien hoe iedereen zal reageren. Ja, ja, ja, ja, maar daar wachten we nog eventjes mee. Uh, hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om die vervalsingen op te sporen? Een seconde. Hij heeft zelf een rapport opgesteld... waarin alle frauduleuze verrichtingen tot in de details beschreven staan. Tot op de laatste front. Ja, mocht het niet zo macaber zijn, dan zou ik het misschien nog grappig vinden. Kunt u mij in het kort zeggen wat hij gedaan heeft? Wel, het is eigenlijk ongelooflijk eenvoudig. De afperser heeft bij ons een rekening geopend op de naam Paul Delage... Hij beschikte daarvoor blijkbaar over een valse identiteitskaart. Lemoine zocht een rekening uit waarop bijzonder veel transacties gebeurden. Hij voegde er nog één transactie aan toe. Namelijk een boeking van 500.000 francs naar de rekening van Paul Delage. Die moest zich dan maar enkel in de bank aanbieden om het geld van zijn rekening te halen. Dat heeft ons in totaal tien keer 500.000 francs gekost. Maar er is nog meer. Ja? Voor die reeks valse boekingen van 500.000 francs begon, heeft Le Mans alles van zijn eigen spaarrekening overgeboekt naar die de lage. Hij betaalde die afperser dus eerst uit eigen zak. Zijn spaarboekje is helemaal leeg. Ah, hij heeft waarschijnlijk gedacht dat die schurk zich aan de afspraak zou houden. Ja. Nou, Kan iemand nu zo naïef zijn? Had hij toch maar uh, zelfmoord gepleegd voor hij de transacties vervalst te bedoelen? Uh, stelt u die. zich even in mijn plaats, inspecteur. Tegenover de Raad van Bestuur ben ik verantwoordelijk. Ja, ja, ja, ja, ik begrijp het. Maar toch vrees ik dat de verdwijning van die spaarcenten voor mevrouw Lemouwen moeilijker zal te dragen zijn dan die aderlating van die 5 miljoen voor de bank. Vindt u ook niet? Hm. Uh, trouwens, weet mevrouw Lemouwen dit al? Uh, nee. Ik wil het trouwens eerst voorleggen aan de raad van bestuur. Misschien kunnen we iets uh, voor haar doen. Op een soort van rekening gaat het hier niet om een ordinaire diefstal. Ja, ja. En uh, wat gebeurt er met de rekening van de laag? Niets. Er staat nog duizend van op. Ik denk niet dat hij die nog zal komen terughalen. Ah, maar wie heeft die Paul de laag allemaal gezien hier in de bank? Enkele loketbedienden. Ja, maar valt dat niet op als iemand alleen maar geld komt afhalen zonder ooit iets te storten? Absoluut niet. Dat komt zelfs vrij vaak voor. Het enige wat de loketbediende moet doen is nagaan of een cheque gedekt is. En aangezien het in dit geval om cheques ging van ons agentschap... moest de bediende zelf de identiteit van de persoon niet controleren. Ja, ja, ja, ja. ja. Wel, als u het goed vindt, dan zou ik nu het personeel willen ondervragen. Denkt u toch nog even na, mevrouw Lemoyne. Want als u mij niet meer inlichtingen kunt geven over de reden van deze chantage... Ja, wie zou het dan wel kunnen? Ja, en toch weet ik niks meer, inspecteur. Ach, het is ook zo verschrikkelijk, zo, zo onvoorstelbaar. Het is onmogelijk. Ja, ja, ja, maar toch zei u daarnet dat uw man zich... zich anders gedroeg... Toen u terugkwam uit vakantie. Er moet dus iets gebeurd zijn terwijl u weg was. Zo is het toch? ja, ik, ik, ik denk het toch. Misschien. Ja, wel, kijk. Laat ons even veronderstellen... dat er tijdens de vakantie iets gebeurd is. Hè? Tijdens de periode dat hij hier alleen was. Wel, dan zou ik al vlug geneigd zijn te denken aan... een avontuurtje. Ja, een vrouwengeschiedenis misschien. Och, inspecteur. Al ben je een rokkenjager. nee. Nee, ik moet er haast om lachen, nee. Nee, niet Albert, nee. Maar daarnet zei u toch dat u er even aan gedacht had? Begin, ja, of heel eventjes, maar... Nu ik de waarheid ken, begrijp ik zijn onrust. Het moet verschrikkelijk geweest zijn voor Albert om zijn cijfers te vervalsen... en zijn bank te bedriegen. Dat moet voor hem het ergste geweest zijn wat er bestond. Niet het ergste, denk ik... Wat bedoelt u? Wel, voor hem moet er nog iets erger bestaan hebben dan zijn bank op te lichten. Want dat deed hij net... om te verhinderen dat iets anders aan het licht zou komen. Iets dat in zijn ogen nog veel erger was. En dat is het nu net wat ik niet kan geloven. Ik ben er zeker van dat er voor hem echt niks ergers kon zijn. Ja, ja, ja, ja, maar toch en... Nou goed, ja, maar ik wil nog graag even terugkomen op mijn veronderstelling van daarnet. Stel nu... ...dat uw man toch eventjes vreemd is gegaan. Hm? En stelt dat u erachter zou gekomen zijn. Wat had u dan gedaan? Oh, ik weet het niet. Ik denk dat ik van hem zou weggegaan zijn. En wist hij dat? Ja. Ik heb er zelfs mee gedreigd dat te doen. Ja, dan is mijn veronderstelling toch niet zo, zo onvoorstelbaar, nietwaar? Excuseert u mij mijn indiscrete vraag, maar hield u van uw man? Ja. En hij? Hield hij van u? Hij hield van mij, op zijn manier. Hij heeft nooit grote liefdesverklaringen afgelegd. Daar was hij te verlegen voor, te introvert. Maar ik weet zeker dat hij echt van mij hield. Ja, ja, goed, ja, ja. Begrijp het, begrijp het. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken... maar de kans is toch groot dat het zo is gegaan. Uw man had een avontuurtje... maar liever dan u te verliezen is hij zijn bank beginnen op te lichten. Ja, zo eenvoudig zou het kunnen zijn. Alleen geloof ik nooit dat hij een avontuurtje heeft gehad. Ah, maar weet u, mevrouw nee. Lemoine... soms komt het avontuurtje op je af zonder dat je het zelf opzoekt. Er zijn duizend en één manieren waarop een man... in een avontuur verzeild kan geraken... En, inspecteur, schiet het op? De bankbedienden hebben het fotoarchief bijna helemaal doorgenomen. Mm -hmm. Ze zitten al bij de R en tot nu toe geen de ah, Dan toch maar uh, chercher la femme. Oh, of dat gemakkelijker zal zijn? Misschien wel. Als LeMoyne inderdaad een avontuur heeft gehad... dan moet hij die vrouw toch ergens ontmoet hebben. Hm? Ja. En ik heb niet de indruk dat LeMoyne iemand is... die ergens een griet opscharrelt om ze mee naar huis te nemen. Jij wel? Nee, nee, dat is uitgesloten. Goed. Ik stel voor dat we enkele journalisten uitnodigen... en een foto van man geven met een pittig verhaal erbovenop. Gegarandeerd dat iemand hem erkent. Waarschijnlijk wel, ja. Maar alleen is die delage dan natuurlijk ook gealarmeerd. Tot nu toe stond er maar een klein berichtje ergens op de binnenpagina's. Dat is dan een risico dat we maar moeten lopen. Hm. Zolang we hem niet kennen, hebben we er toch niks aan... of hij nu op de vlucht is of op zijn bed ligt. Als we die foto publiceren, zal er wel een barkeeper zijn... of een nachtportier of een kelner oh. in een of ander restaurant... die hem herkent. Idioot! Wat? Ja, enfin, ik, ik bedoel ik, hè. Ik ben de ah. idioot. Zoals het eerste het beste groentje heb ik de echtgenote ondervraagd... de bankdirecteur, de bediende. Maar dat restaurant ben ik helemaal vergeten. Hoe kan ik nu zo stom zijn, hè? Toen zijn vrouw nog aan zee was... is Lemoine ongetwijfeld in een van die restaurantjes in zijn buurt gaan eten. Juist, Trek die zo snel mogelijk na en laat me iets weten. Goed. Commissaris Dubois. Wat? Knapwerk. We komen kijken. Iemand van de bankbediende heeft Paul Delage herkend. Francis Senac. Twee keer veroordeeld voor inbraak. Eén keer opgepakt voor chantage, maar bij gebrek aan bewijzen weer vrijgelaten. Vooruit, inspecteur. Pak hem aan. Hallo, ik ben het. Heb je de kranten gelezen? Ja, ja, maar nu kunnen we niet meer terug. Ja, hou, hou je kalm en vooral geen paniek. Wat er ook gebeurt, ik verraad je niet. En als ze jou ooit komen vertellen dat ik bekend heb, geloof er dan geen woord van. Wat? Ja, nee, natuurlijk kon ik dat niet voorzien. Wie had er nu kunnen denken dat ze een foto van een halve bladzijde op de voorpagina zouden afdrukken? Van een bankbediende die zich van kant maakt. En er uh, is nog niet alles... Sinds gisteravond word ik geschaduwd. Oh, ik moet inhaken. Uh, luister, als ze niks kunnen bewijzen, kunnen ze me niet langer dan 24 uur vasthouden. Ja? Ik bel je zaterdag terug op hetzelfde uur. Ja, ja. Maak je niet ongerust, ik kan uren praten zonder iets te zeggen. Tot zaterdag. Ja, ja, ja, ik kom, ik kom! Francis nek? Ja? Of moet ik Paul de Laage zeggen? Ik begrijp het niet. Nee, nee. Natuurlijk niet. Moet ik me voorstellen? Misschien? Nee, nee, nee, nee. Ik heb het begrepen. Wilt u daar volgen, meneer Sanak? We wippen eerst even het commissariaat binnen en we zullen daar wel alles uitleggen. Hoe vlot het? Niet te geloven. De ondervraging duurt nu al uren. Hij valt omver van de slaap, maar hij hoort vol. Ja, ik moet nu Dublin gaan aflossen. Oké. Okay. Ik blijf even luisteren. Straks kom ik wel binnen. Wel, Senak, herinner je, je nu al iets meer? Wil je iets drinken? Een koffie? Nee? Ach, je tactiek is idioot, Senak. Je bekent dat je Paul de Lage bent, je bekent dat je Le Moyne hebt gechanteerd, maar je weigert om ons alles te vertellen. Stom. Ja, echt stom Niet alleen zul jij dan voor alles alleen opdraaien Maar de rekening zal des te gepeperder zijn Ik heb mij al voorbereid op een maximumtarief Maak je dus niet dik Ja, ja, ja, ja, maar pas op, maar ik ben natuurlijk de jury niet Er is een dode En als er dan in je eind... Och man, je kan de pot om met je jury Laat me, me gerust Arresteer me dan als je het niet laten kunt Er is nu al twee dagen dat je mij ondervraagt Ik heb er genoeg van Je hebt niet het recht mij nog langer vasthouden Het recht? Zei je het recht? Uit jouw mond klinkt dat wel een beetje vreemd, hoor. En een man, had hij misschien het recht niet om te leven, hè? Kon ik voorzien dat hij zich van kans zou maken? Ja, dat kon je. En weet je wat? Volgens mij is het precies dat wat je gedaan hebt, Sinak. Je hebt een plan bedacht om hem zover te krijgen... en het heeft nog gewerkt ook. Waar hebben jullie het eigenlijk over? Zijn jullie geschift? Netjes blijven, hè, Sinak? Maar kom. Ergens heb je niet helemaal ongelijk. Het is nu al twee dagen dat ik mijn hoofd breek over deze zaak. Ik geef toe, je moet een beetje geschift zijn... om een hypothese uit te dokter zoals ik dat gedaan heb. In het begin vond zelfs ik het zo ver gezocht en smerig... dat ik er wel mee stoppen. Zeg eens, als je er genoeg van hebt Chinees te spreken... maak me dan maar wakker, hè? Wel, dat treft dan, Sennac, want het is afgelopen. Weet je... Toen die afschuwelijke hypothese van mij een antwoord bood op al mijn vragen, ben ik naar mevrouw Lemoyne gegaan. Maar ik was te laat, Sénak. Hoor je? Te laat. Mevrouw Lemoyne was haar echtgenoot al achterna. En op dezelfde manier, trouwens. Je ligt. Je ligt, dat is onmogelijk. Ik geloof je niet. Ik geloof er niks van, niks! Zullen we eens even langs het mortuarium gaan? komt nog goed uit, want er is geen familie. Dus dan kun jij het lijk officieel identificeren. Denise. Denise! Ja, Denise, ja. Een knappe sloerie. Je Denise. Zeg, Sinnak. Hoe lang was ze al, jouw maîtresse? Twee jaar. En waar heb je haar leren kennen? Al zei, tijdens de vakantie. Terwijl die goede ouwe man zich uitsloofde op zijn bank. hè? Huh? Ja. Wie heeft dit plannetje bedacht? Heeft dat nog belang? Niet echt, nee. Je Denise is in paniek geraakt en ze heeft haar prijs betaald. En geloof me vrij, jij zult ook betalen. Ik ben al heel wat smeerlappen tegengekomen in mijn leven... maar jullie beiden, jullie spannen toch de kroon, weet je? Alle slagen waren toegelaten, nietwaar? Zelfs als hij erachter was gekomen dat hij horens droeg... dan nog zou hij niks gezegd hebben. En als ze van hem was weggegaan, zou hij haar niet hebben tegengehouden. Maar nee, dat verstond niet. Hè? Jullie konden het goed vinden samen, hè? Misschien waren jullie zelfs echt verliefd op elkaar... Wilden jullie echt samenleven? Maar ha, niet in armoede, hè? En zeker niet al werkende. Het huis van Lemoine, zijn spaarcenten... maar zelfs dat was niet genoeg. Waarom niet een appeltje voor de dorst opzij leggen hè? Hm? Zeg eens. Van wie was dat plan om Lemoine tot zelfmoord te drijven? Van haar of van jou? Ach, man... Volgens mij moet zij het geweest zijn commissaris. Ze kende Lemoine door en door. Ze kon al zijn reacties voorspellen en hem manipuleren zoals geen ander. Absoluut. Ze speelde haar rol als treurende weduwe tot in de perfectie... en bestelde een prachtige begrafenis voor Lemoine. Maar toen maakte ze een kapitale fout... Ze betaalde de begrafenisondernemer contant zonder een cent op te vragen bij de bank. Terwijl ze wist dat Lemoyne's spaarboek die leeg was. Nu is 180.000 frank toch een hele som om zomaar in huis te hebben. Vind je niet, Senak? Zeker voor een echtgenote van een eenvoudige bankbediende. Maar bij de praktische uitvoering van het plan moet Senak toch hulp hebben gekregen? Natuurlijk. Je bent goed thuis bij de callgirls, nietwaar, Sinak? En wat dan nog, is dat ook al strafbaar? Dat niet, nee. We hebben een bezoek gebracht aan het restaurantje waar Lemoine kwam eten, terwijl Denise nog met vakantie was aan zee. En raad is wat de baas ons vertelde. Hij herinnerde zich Lemoine nog heel goed. En het knappe vrouwtje dat op een avond bij hem is komen zitten. Ja, ja. Ja, het is al goed. Ze moest dat met hem aanpappen, daar is alles. Ik doe mijn plezier en laat haar met rust. Het is maar een wicht dat alles gelooft. Ik beken alles. Dat vind ik nu echt ridderlijk van jou, Sénac. Weet je wat? Ik zal jou inderdaad een plezier doen. Een ogenblikje. Raymond, geef ze maar een groen licht. Hier is de zaak rond. Een onnozel wicht dat alles gelooft, Senac. Een nauwkeuriger beschrijving van jezelf kun je moeilijk bedenken. Weet je, Sennac... jouw goedgelovigheid is je fataal geworden. Jij hebt daar net een tweede kapitale fout gemaakt. De wanhoop en droefheid in je stem toen je Denise riep... bevestigde exact mijn theorie. En jouw bekentenis klonk mij als muziek in de oren. Maar wees gerust. Je overspelige Denise is helemaal haar man niet achterna. Ze zit gezond en wel bij haar thuis te wachten op jou. Nu ongeveer hoort ze de deurbel. Ze staat op, loopt naar de voordeur, maakt ze open voor mijn inspecteurs. Onnozelwicht, zei je toch, Sina. Tot zover een gezellig avonduurtje van Charles Maitre in een Nederlandse vertaling van Nico Raman. In de rolverdeling herkende u Hugo Prinsen, Anton Kogen, Emmy Leemans, Walter Cornelis, Dirk van Varenberg en Michael Pas. Jan Kuipers was de studiotechnicus, de geluidsregie was in de handen van Eddie Bilkin en de regisseur was Anton Kogen.